11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Bij reisorganisatie OWAD verliezen ongeveer 180 mensen hun baan. Bij tientallen medewerkers gaat het om gedwongen ontslag. Volgens OWAD boeken steeds meer mensen hun reis op internet... en zijn er dus minder reiswinkels nodig. Ook op het hoofdkantoor in Holten worden arbeidsplaatsen geschrapt. In totaal werken er 1450 mensen bij OAT. De Italiaanse krant Corriere della Sera schrijft dat Paus Franciscus tijdens de conclaaf 90 van de 115 kardinalen achter zich heeft gekregen. Dat betekent dat hij met een bijzonder groot mandaat werd gekozen. Hij had 77 kardinalen nodig. Het is niet na te gaan of de cijfers van de krant kloppen. Het Vaticaan doet geen enkele uitspraak over het conclaaf. Omdat op lekken excommunicatie staat zal ook geen enkele deelnemer het bevestigen. Een Braziliaanse kardinaal wilde alleen kwijt dat Franciscus met meer dan genoeg stemmen is gekozen. Tot nu toe hebben 30.000 mensen bij de PVV hun ongenoegen geuit over het kabinetsbeleid. Ze deden dat via de site die partijleider Wilders zondag lanceerde. Alle reacties worden geprint en later worden ze aangeboden aan premier Rutte. Wilders zegt dat hij meer reacties kreeg dan verwacht. De PVV is onder meer tegen verhoging van de belastingen... en de hypotheekmaatregelen van het kabinet. Wilders vindt dat werkgevers en werknemers... geen sociaal akkoord moeten sluiten met het kabinet. Ik hoop dat de heren daar en de dames zich realiseren... dat als ze tot een akkoord komen... dat ze zichzelf tot het oliemannetje van het kabinet Rutte maken. De heer Heert van de FNV heeft ongeveer dezelfde rol... als de heer Pechtelt in de Tweede Kamer. Excuus truzen om te zorgen dat het kabinet, als ze instemmen, door kunnen gaan met het verschrikkelijke beleid van Nederland kapot maken. Tijdens de halve marathon van Tel Aviv is door de hitte een dode gevallen. Twaalf lopers zijn er slecht aan toe en ook liepen veel mensen een zonnesteek op. Duizenden mensen begonnen vanochtend vroeg aan de halve marathon in Tel Aviv... waar de temperatuur in de loop van de ochtend opliep tot 30 graden. De hele marathon was al verplaatst naar volgende week vanwege de hittegolf. De politie heeft op de A1 bij Apeldoorn een Spaanse tankwagen van de weg gehaald, omdat die technisch niet in orde was. De wagen vervoerde brandbare vloeistof van Spanje naar Duitsland. Hij had vijf gescheurde remschijven, vier slechte banden en een niet afgesloten tank, die ook niet aan de eisen voldeed. En ook was er geknoeid met de tachograaf. De Spaanse chauffeur heeft een boete gekregen van 4400 euro. Het songfestivallied Birds van Anouk staat op nummer 1 in de megatop 50 van 3FM. Het is voor het eerst dat een Nederlandse inzending voor het Songfestival meteen op nummer 1 staat. En Birds is ook het eerste Eurovisie-nummer dat de eerste plaats bereikt in Nederland, zonder het Songfestival gewonnen te hebben. Dan het weer nog, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het westen raakt het bewolkt en in de loop van de dag kan er wat regen of sneeuw vallen. Het wordt 2 tot 5 graden. In het weekend wisselvallig en minder koud. Zondag breekt af en toe de zon door. ANWB-verkeersinformatie op de A20 in de richting Gouda. Er staat bij Rotterdam Centrum 2 kilometer file. Er loopt een eend op de weg. en Daardoor zijn bij Rotterdam Centrum twee rijstoken dicht. En nog probleem bij de spoorwegen. Want tussen Alkmaar en Uitgeest rijden door een aanrijding geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur.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 Sarah. Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, ik ga het hebben over het sociale akkoord. Ik al zuchten, maar wat voor moeite kan het kosten? Ik trek er zo een kwartiertje vooruit. Onder leiding van onze schaduwminister van Sociale Zaken Ruud Vreeman... zullen een jonge bondsvertegenwoordiger en een jonge ondernemer laten zien wat polder is. En ze zijn er al klaar voor. Goedemorgen allemaal. Ja. Goedemorgen. Het Holland het Animation Film Festival gaat volgende week van start. Na de Oscar voor de Nederlandse animator van The Life of Pi... wil ik daar zo graag wel wat meer van weten. En de filmfestival, uh, ik herhaal... de festivaldirecteur is zo hier. Dat is makkelijker. En die denderende zwarte blauwe skytrein op twee wielen... doet me denken aan de wielentijden van vroeger... toen er nog werd gekoerst op boterhammen met pindakaas... door mannen van Stavast. Maar doet me ook een beetje aan andere dingen denken. Het zal toch niet zo zijn... Dat ze meer doen dan alleen maar trainen. Voor antwoord op die vraag: surf naar de gids .fm. Het overleg tussen Albert Heijn en de FNV over een cao voor het distributiepersoneel is vastgelopen. Het gaat niet alleen over meer loon, maar ook over de hoge werkdruk en het afstoten van vaste banen. Acties zijn er al, in Tilburg en Zaandam. En er dreigen er meer te komen. En dan raken de schappen van Albert Heijn steeds leger. Gerard Rutte is deskundig op het gebied van supermarkten. Meneer Rutte, goedemorgen. Als de acties worden uitgebreid, hoe lang duurt het dan voor de schappen van Albert Heijn leeg zijn? Nou, een dag gaat u het zien. Na twee dagen uh, komen er flinke gaten in, in de winkel. En na drie dagen is de winkel gewoon leeggeroofd. Gaat het zo snel? Zo snel gaat het. Hoe komt dat dan? Er komt ons supermarkt uh, terecht. ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk uh, producten in de winkel komen. Dus zo vers mogelijk. Dus er zijn zo weinig mogelijk uh, voorraden. Het kost ook allemaal geld voorraden, Dus uh, dat doen ze zo min mogelijk. En dus zijn die korte lijnen zo kort gemaakt. En zal de aanvoer van de keukenmini's dan ook gaan stokken? Nou, ik weet niet of we daar nou bak voor moeten liggen... want uh, dat loopt toch voor geen reactie. maar het gaat meer om de producten zelf in de winkel. En het wordt dus doffe ellende voor al die mensen die in dorpen wonen... waar alleen nog maar een Albert Heijn is. Waar moeten die klanten naartoe? Ja, maar dat is natuurlijk sowieso een doffe ellende. Als je maar geen keuze hebt en niet alleen maar Albert Heijn kan... dan word je daar natuurlijk niet voor van. Uh, er zijn natuurlijk wel alternatieven. Je hebt natuurlijk uh, nogal wat webshops uh, waar je uh, wat spullen kunt bestellen... maar het blijft natuurlijk toch uh, hakkelen inderdaad, klopt. U denkt ook dat er Rams dat gaat worden dan? Nou, ik denk dat mensen wel op een gegeven moment uh, gaan nadenken... de Paas komt er al hartstikke vast uh, wat, wat naar binnen gaan halen... want anders kunnen we niet meer aan onze geliefde over de heen toe. Want zo lang gaat het duren? Tot de Paas? <laughs> nou, de vakbonden die, uh, kiest het niet voor niks dit moment. Uh, Paz, de Paasomzet is voor de heel erg belangrijk. wordt 750 miljoen euro uh, omgezet. Dat is 20 procent uh, meer dan een normale week. Ja, en dan kun je het lekker druk zetten. Dus als mensen nu een beetje bang gaan worden... dan gaan ze vast die, die paashaas en die, die stollen nu inkopen. Ik had het net over mensen in dorpen. Maar mensen in grote steden hoeven zich natuurlijk geen zorgen te maken... Hè? omdat er meer keuze is aan supermarkten daar. Ja, ik zou me sowieso niet heel erg veel zorgen gaan maken... want het zal wel, uh, zal wel weer loslopen. Uiteindelijk hebben we net nog uh, 4500 prachtige supermarkten. En als daar uh, ja, wat van die Albert Heijn dingen afvallen... is niet zo'n probleem, lijkt me. Maar zijn ze bij Albert Heijn niet bang dat mensen zullen ontdekken... dat supermarkten als Jumbo en Dirk goedkoper zijn? En wellicht blijven ze dan daar? Ja, dat is toch altijd de gevaar. Hetzelfde moment als mensen kinderen krijgen, dan gaan ze zich ook heroriënteren op een, op een supermarkt. En dan blijf je wellicht hangen bij de supermarkt, waar je eerst uh, wat, wat minder vaak kwam. Dus mensen nu nog een keer wat vaker naar de Lidl Plus of, uh, of de Aldi gaan, dan uh, kunnen ze misschien ook denken van hey, dit is ook best wel aardig, dan laat hier maar zo langer uh, onze boodschappen blijven doen. Is dat een heroriënteringsmoment? Her een, een kind krijgen? Ja, dan ga je andere producten kopen. Dan ga je babyvoeding kopen, dan ga je luiers kopen en dan ga je wat meer op de prijs letten, dan heb je wat minder poenie in je zak. En dus dan uh, ga je er een keertje over nadenken. En dan ga je denken, hé, hey, uh, kan ik niet beter dan de C1000 of de Dirk of de Plus voor mijn, voor mijn boodschappen. Nou, waarom gaan ze dan toch nog naar de Albertijn Kijk, Albert Rijn heeft geen klanten, he. Albert heeft fans Albertijn heeft gewoon hele loyale mensen die de winkel geweldig vinden, die, die het personeel leuk vinden. En daar is de prijs van minder belangrijk voor. De keuze is belangrijk, je kunt er lekker koken en uh, uh, ja goed, maar ook, ook fans kunnen een keer weglopen. Dat hebben we gezien bij het uh, Woods. Raken die fans uh, nu een beetje ja, boos op het moment dat uh, Albert Heijn zo'n starre houding aanneemt... ten aanzien van de distributiemedewerkers, of zal dat de fan vorst wezen? Nou, het zal ze zeker vorst Ik denk dat Albert Heijn daar uh, toch wel redelijk benauwd voor is, uh, voor haar imago. Dat heeft natuurlijk ook gezien dat als de dominant worden in een, in een stad... en uh, te weinig concurrentie is, ja, dat, dat mensen dat gewoon vervelend vinden. Um, dus Albert Heijn zal er zeker voor zijn. En uh, de FNV weet dat, voelt dat, proeft dat. En uh, ja, maakt daar natuurlijk uh, lekker misbruik van. Hij gaat ze buigen? Aha. Albert Heijn gaat, uh, gaat buigen, maar ook FNV gaat buigen. Want dit kun je natuurlijk niet heel lang volhouden. Bovendien hoor ik ook wel links en rechts dat het met name veel geschreven in de media is. En dat, het, uh, dat er weinig mensen zijn in distributiecentra die echt willen staken. Ze dus laten we maar snel wachten. Supermijdetskundige Gerard Rutte over het CAO-conflict bij Albert Heijn. Dank. <truimt> De, .fm. de Britse wielerploeg Sky heerst momenteel in het peloton. In Parijs-Nice en in de Tireno adriatico legde de wielenformatie de concurrenten over de knie. De koersen kleuren zwart-blauw, de huiskleuren van Sky. En niets kan de ploeg stoppen dat lijkt het. Maar wat is er dan aan de hand? De Deborah Bleckenoorst weet er meer van. De Bora, goeiemorgen. Ja. Goeiemorgen, Felix. Ja, een echte stoomtrein is het, hè. Team hm. Sky. Over alles en iedereen walzen ze heen, opstappen en gaan urenlang. En aan het einde van de rit dan vaak ook gewoon nog als winnaar over de streep komen. Wie José commentator Jose Been, die verwoordde de overmacht deze week in een tweet die ze de wereld instuurde. Ze schreef Are we human or are we team Sky? Zijn ze bovenmenselijk? Nou ja, ze geeft zelf het antwoord. Het is een het is ontzettend efficiënt systeem. Dat is het gewoon. Iedereen weet precies waar hij aan toe is. En het interessante van Sky is dat ze kijken naar de wedstrijd. Ze kijken wat de wedstrijd nodig heeft en plaatsen daar de poppetjes in. In plaats van te zeggen, ja, onze kopman gaat dat en dat rijden, kijken ze naar de, de eisen die de wedstrijd nodig heeft. En omdat ze echt alles, maar dan ook alles meten, weten ze ook gewoon precies wat een renner kan. Eh, waar hij toe in staat is. En waar er nog bijgeschaafd moet worden. Ja, het is... Het, is, het lijkt een machine en die ja, bijna overdreven aandacht voor detail. Want ze, ze, ze beheersen alles, ze beheersen de voedsel, ze nemen hun eigen kok mee, ze nemen matrassen mee op reis, ercosystemen. Alles is perfect georganiseerd en dat is misschien voor de kijker wel wat saai. Ja. Ja, saai van die goed geoliede machines, dat doet me een beetje denken aan vroege tijden. Nou ja, je bent niet de enige. Hè? De afgelopen weken is wel heel vaak die vergelijking gemaakt... met andere ploegen die ooit door dat peloton walsten. Zullen we heel snel even een rondje doen? Festina, Onsen, Banesto, Rally, PDM niet te vergeten, US Postal natuurlijk... Discovery, telecom. enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ze reden hard, ze waren professioneel... maar wat hadden die renners allemaal in hun bidonnetjes, hè? Ja, alle ploegen werden bejubeld en bewonderd... maar later ook weer gewoon verguisd vanwege doping gebruikt. Het waren eigenlijk gewoon, ja, apothekenwielen, min of meer. En dan wil je ook niet direct dat D-woord weer in de mond nemen... als Team Sky ter sprake komt... Maar ja, er niet over nadenken, dat kan natuurlijk eigenlijk ook weer niet in deze tijden. En van die argwaan worden ze helemaal gek bij Sky, zegt de ploegleider Servas-Knaven. Het is heel frustrerend voor, uh, voor alle mensen in de ploeg natuurlijk. Uh, iedereen weet uh, hoe hard dat, dat allemaal werkt, heel de ploeg. Ik kan me heel goed voorstellen voor, uh, voor, uh, ja, voor de renners natuurlijk... maar ook voor de, ja, de trainers binnen de ploeg dat dat heel frustrerend is. Dat het uh, ja, elke keer weer uh, pijn doet, zeg maar. Uh, ja, dat is gewoon niet leuk. Kan je je wel voorstellen dat mensen toch een beetje zo'n houding hebben aangenomen? Ja, tuurlijk. Eh, je kunt het wel een beetje voorstellen. Dat is natuurlijk al het een en ander gebeurd en uitgekomen de eh, afgelopen tijd. En eh, ja, tuurlijk kun je dat wel eh, verklaren dat mensen zo denken. Maar eh, wij weten hoe dat we dat doen en de renners weten hoe dat ze trainen. En ja, vandaag ook dat ze daar eh, natuurlijk eh, niet vrolijk van worden. En hoe traint Sky? Wat is het geheim? Wat is het geheim, ja... Kijk, ik heb nou dit jaar heel veel trainingen meegemaakt, uh, omdat we dit jaar al heel vroeg eigenlijk begonnen zijn met echt hard te trainen. Ja, de training is in principe zwaarder dan, dan de wedstrijden. Het is, uh, het is niet zozeer dat wij uh, nieuwe trainingsvormen hebben ingevoerd, of wat dan ook. Maar het is vooral uh, ja, de, de manier waarop, Wanneer manier ga jij hard fietsen en voluit fietsen. En de jongens hebben trainingen van 7 uur gedaan in december, omdat, uh, wat ik nog nooit zelf heb gedaan en ik nog nooit gezien heb. En ja, daardoor wordt hun basis zo breed... waardoor ze op den duur gewoon uh, ja, vrij eenvoudig in uh, een, een zware wedstrijd kunnen rijden. Omdat ja, vaak die, die wedstrijden minder lastig zijn dan de trainingen die ze gedaan hebben. Ja, gewoon trappen. Dus echt heel hard trappen. Zoals eigenlijk de kern van het fietsen is. Kan het echt zo makkelijk? Ja, hij zegt het. Hè. Je hoort het hem zeggen. Maar kan het ook? En dat legde ik voor aan inspanningsfysioloog Adrie van Diemen. Het feit alleen dat je meer of een grotere inzet hebt... wil niet zeggen dat jij ook beter kan presteren. Want op een gegeven moment is het gewoon te veel... en kunnen mensen niet meer op tijd herstellen... Uh, raakt het systeem ontregeld... en ga je juist minder presteren. En De kunst is altijd... hoe zwaar kan ik mensen belasten... hoe hard, hoe zwaar kan ik trainen... zodat ik ze net niet overtrain. Dus dat je maximaal effect hebt van de trainingen... zonder dat je ze overbelast... En bij overbelasting ga je juist weer afbreken... Dat is juist de kunst. Dus meer uren alleen is voor mij geen verklaring. Ja, er komt dus wel wat meer bij kijken. En dat zou dan bijvoorbeeld weer kunnen zitten in die heel slimme dingen als bijvoorbeeld voeding ja, of hersteldranken. En Sky, ja, die heeft natuurlijk wel die heel grote begeleidingsstaf die al die dingen dan weer een beetje kan uitdokteren. Kan Sky nou ooit alle twijfels wegnemen? Ja, dat is lastig. Want er is natuurlijk nogal wat gebeurd. We hebben allemaal gezien hoe snelle ploegen in het verleden toch stiekem uit die snoeppot snoepten. En ja, dat wantrouwen, dat neem je niet zomaar weg. En dat zal het dus altijd ook wel zijn. En daar kan Sky ook eigenlijk heel weinig aan doen, zegt Van Diemen. Nou ja, kijk, uh, ploegen die domineren in grote etappekoersen en dat niet een beetje doen, maar op een breed front doen en herhaald doen... ja, die hebben de historie tegen. Dan uh, is dat verdacht. Ik wil niet zeggen dat je daarmee positief bent, absoluut niet... Maar de historie hebben ze tegen, laat ik het zo zeggen. Ja, zondag dan is de volgende krachtmeting. Milaan-Sanremo, La Primavera. En Team Sky uh, staat dan aan de start met renners... die dan de afgelopen week in Tenerife op hoogtestage zijn geweest. En dat is dan ook weer zo'n nieuwe trainingstechniek. Je gaat je niet voorbereiden op de weg, in andere koersen... maar in de loeten van het peloton. En we moeten natuurlijk even kijken of dat dan zondag weer vruchten afwerpt. Deborah Blekkenhorst. Zondag kijkt ze uit naar de Poggio. Ik zeg saug al. Zeg jij? Ciao. De Gids.fm. Schaduwkabinet. Zware onderhandelingen worden het. Vanaf vanochtend praten de sociale partners officieel met elkaar. En het doel is dan een sociaal akkoord. En net als in Den Haag gaan ook wij hier onderhandelen. Alleen hoop ik dat er hier direct spijkers met koppen geslagen worden. En dat er een concept deelakkoord uitkomt. Daarvoor zijn aangeschoven Tatjana Sormas. Zij is voorzitter van MKB Jong. Van FNV Jong is hier voorzitter Dennis Wiersma. En onze schaduwminister van Sociale Zaken Ruud Vreeman. Mevrouw meneer, goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Ruff Eeman, schaduwminister van Sociale Zaken. Hoe belangrijk is een sociaal akkoord op dit moment? Ik denk heel belangrijk. Je zit in een economische crisis. Uh, heel veel mensen worden bedreigd met ontslag. Heel veel jongeren komen niet aan de, aan de bak. Dus het is echt een, een oplopend werkloosheidsprobleem. En je moet met elkaar proberen toch een soort kader te vinden om die beweging naar economisch herstel en daarmee ook laten we, herstel van de werkgelegenheid voor elkaar te krijgen. Want mevrouw Surmans er wordt heel vaak verwezen naar het akkoord van Wassenaar. Dat was uniek destijds. En uh, sociale partners die waren akkoord ook met het kabinet. Is zo'n akkoord in de moderne tijd niet een te oud antwoord op de problemen van tegenwoordig? Uh, de problemen van tegenwoordig uh, dat, dat zijn er nogal wat. Ik denk dat uh, wanneer je gewoon uh, overleg voert met je eigen achterban. en daar al overeenstemming uh, tracht te krijgen. voor de komende hervormingen en bezuinigingen. dan ben je al een uh, goed deel uh, ja, onderweg. Want daar staat ons nogal wat te wachten. Je eigen achterban, maar dan moet je ook nog de andere partij mee hebben natuurlijk. Jazeker. en het kabinet. Jazeker. Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. Want we bevinden ons uh, in de grootste crisis sinds de vorige eeuw. En eh, als we met z'n allen allemaal een verkeerde kant op gaan kijken... dan zullen we er niet komen. Het is van het grootste belang eh, dat we toch met elkaar eh, dezelfde kant op gaan en trachten met elkaar tot oplossingen te komen. Freeman en Sorma zijn het met elkaar eens nu. Wie is maar nog van FNV Jong? Nou, nou komt hij. Nee, ik zou zeggen, dat akkoord moet heel snel komen. Het had al moeten komen, het had al lang moeten liggen. Hebben we ook al langer gezegd. Het is een hoop gedoe. Eh, maar op het moment dat je daar niks aan doet... dan blijft die verdeeldheid spelen. Dan zet je de boel tegenover elkaar. Worden mensen boos? Tegen elkaar misschien wel. Dat zie je een beetje bij Jong-Oud gebeuren. Hebben we echt helemaal niks aan. Dus daar moeten we heel snel een akkoord voor hebben. Neemt ook heel veel onrust weg en ook wat wantrouwen. Want dat zie je ook steeds meer groeien. Maar het kabinet heeft al forse bezuinigingen aangekondigd... vooruitlopend op een sociaal akkoord. Ja. Is dat wel het ideale beginpunt van dit soort onderhandelingen dan? Dat staat ter discussie, volgens mij. En dat is ook heel goed dat dat ter discussie staat. Want de daarmee maatregelen van de... het kabinet staan ter discussie. Ja, ja. en daarmee krijgen eh, krijgt de sociale partners, werkgevers en werknemers... ook de mogelijkheid om daarover mee te praten. Als ik nergens over mee mag praten en een handtekening mag zetten... doe ik natuurlijk ook niet mee. Dat is ook niet de manier om rust te creëren. Dus volgens mij is dat heel verstandig. Maar de snelheid moeten we er wel in houden. Meneer Vreeman, u noemde net het probleem van de werkloosheid. Hoe moet dat aangepakt worden dan? Het is een beetje een grote open vraag, maar houd kort en puntig. Nou ja, ik, kijk, je, je moet de werkloosheid van nu zien in een perspectief... dat er misschien over een paar jaar mensen tekort zijn in Nederland. Dus de, de kern zal zijn, kun je een, uh, ga je een generatie verliezen? Ga je mensen uh, langdurig in uitkeringen brengen... waardoor ze hun kwaliteiten kwijtraken? Of zet je alles erop... Dat mensen bij het arbeidsproces blijven. Dus en hoe je... zou dat kunnen dan? Nou ja, ik een paar dingen. Ik vind dus tijdelijke maatregelen die nu voorgesteld worden, die ook in de vorige crisis gebruikt zijn, deeltijd, WW, uh, uh, Fut, allemaal tijdelijk. Vind ik goed. En ik denk ook naar jongeren toe: stageplaatsen, langer doorleren. Eigenlijk maar één hoofdfilosofie: zorg dat mensen niet in een soort isolement met uitkeringen komen, maar dat ze bij uh, in de buurt van of scholing of werk blijven. En dat is denk ik naar de arbeidsmarktkant. Uh, en wat ik verder ook vind, dat is eigenlijk meer algemeen... ik vind dat de flexibilisering in Nederland veel te ver is doorgeschoten. En op een manier die, uh, die eigenlijk een aanslag is... doet op de loyaliteit van mensen naar hun werkgever toe. Je hebt vormen van flexibiliteit die te maken hebben met werktijden... die te maken hebben met functies van mensen in het bedrijf. Dat vind ik allemaal positief. Thuiswerken, het nieuwe werken... Maar dat bijna geen één jongere meer een normaal arbeidscontract heeft. Ik ga al die punten even puntsgewijs behandelen. De deeltijd-WW moet weer terugkomen. Zomaar Is een... Zou een oplossing kunnen zijn? Is dat de oplossing? Nee, ik denk het niet. De oplossing zal hem voornamelijk liggen in het stimuleren van ondernemerschap. Want het MKB, het midden- en kleinbedrijf... was, is en zal altijd de banenmotor van Nederland blijven... Op dit moment speelt natuurlijk het, het actuele issue... flexibilisering van de arbeidsmarkt. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Maar... Uh, meneer Vreeman noemde zojuist van... er zullen op korte termijn tekorten ontstaan. Wel, die zijn er al. Er zijn uh, grootschalige tekorten voorspeld in technische beroepen. Dat speelt nu al. En wanneer het MKB daarin beter gefaciliteerd zou worden... om daarop in te spelen... door met de start van nieuwe technologische bedrijven... het zij te beginnen als eenmanszaak en dan verder uit te groeien... tot 50 tot 100 man personeel. Daar ligt echt toch wel de oplossing. De oplossing ligt bij het stimuleren van het ondernemerschap... door het uh, ja, beter faciliteren van de MKB'ers. Wiersma over de deeltijd-WW. Nou ja, gericht inzetten bij bedrijven die tijdelijk minder werk hebben... dat lijkt mij uh, prima. Ook uh, kijken naar hoe kan je mensen van werk naar werk krijgen... met zo'n deeltijd-WW. Kan je met bedrijven een pool maken? Bijvoorbeeld de buurman die met een groot bedrijf naast je zit. Misschien heeft die toevallig wel even iemand achter de balie nodig. Kan je uitwisselingen tot stand brengen? Creatieve manier, daar moeten we naar kijken. Deeltijd-WW is haar optie van. Vut hoorde ik genoemd worden. Heel erg tegen. Waarom? Ben ik tegen. Nee, ik denk dat ik, ik, het is een beetje typisch om als vakbond tegen te zijn. Ik ben van de nieuwe vakbeweging, maar dit is echt eentje van de oude vakbeweging, wat mij betreft. Uh, je krijgt geen garantie op banen, wel op een hoge rekening, die mijn generatie vooral gaat betalen. Gericht inzetten van een deeltijdpensioen vind ik daarentegen wel een goede optie. Maar zomaar zeggen, iedereen vanaf 60, ga maar weer met, uh, met pensioen, lijkt me echt onmogelijk. Want dat is ook weer een verworven recht waar we laten we heel veel discussie over krijgen. Gevaarlijk om nu te doen. Onmogelijk zelfs, meneer Vreeman. Vut. Nou, ik zie het echt als een tijdelijk iets in. De bouwsector ligt natuurlijk nu op, op zijn gat, zou je kunnen zeggen. Er zijn in, in de bouwsector toch wel veel mensen van de 60 die behoorlijk versleten zijn. Want het zijn natuurlijk zware beroepen geweest. En jonge bouwvakkers komen niet uit de bak. Dus je moet op een of andere manier ook die sector... Kijk, ik ben het helemaal eens, dus ondernemerschap is echt cruciaal. De bouwsector daarbinnen is ook heel cruciaal. Want daar, dat, dat is natuurlijk een sector waar dus heel veel omheen zit... Er zitten natuurlijk de keukenmensen keuken omheen en er zitten stofveren, dat is een hele uh, uh, conglomerator. En al die hardwerkende bouwvakkers op het 60 ze gewoon even wegsturen, nou, zodat ze plaats nou ja, kunnen maken voor jongeren. Ja, tijdelijk, tijdelijk. Ik zou zeggen, tijdelijk in die sector zorgt zorg. Tijdelijk jongeren, kan het? Maar dat? Dat kan zeker, maar het moet één op één zijn. Tijdelijke fut. Ja, nou ja, dat is een deeltijdpunt. Kijk, de fut, zoals we dat in de jaren ja. 80 uh, ingevoerd nou, hebben, nou, was iets heel anders. Het was gewoon het verlagen van de AOW. Okay, dat, tijdelijk kan jullie het, zijn het één op één. Nee, U niet? Nee, ik ben, dat, ben het daar niet mee eens. We moeten kijken, moeten vooruit kijken. Niet achteruit, achterom kijken. Als mensen uh, op een gegeven moment tegen iets aanlopen... waardoor ze hun vaste baan, vaste baan kwijt uh, zullen raken... dan moet men kijken naar omscholing en bijscholing. En maar op je zestigste? Uh, en je hebt waarom... in de bouw gewerkt, je hebt hard gewerkt? Alles is mogelijk. Waar een wil is, is een weg. Kijk, en als je op een bepaalde leeftijd bent gekomen... waardoor je niet meer zo flexibel bent... dan kun je altijd kijken hoe je in... Een andere functie iemand kan begeleiden. Ja, maar wat dus... voor omscholing en bijscholing biedt een werkgever nu aan flexkrachten? Uh, niet... Op dit moment nog niet. Maar nee. laten we één ding voorop houden: momenteel kunnen er geen vaste contracten aangeboden worden, omdat er, er terugloop is van vaste orders en terugloop is van vaste klanten. Dus werkgevers kunnen, dus is het willen wel, om mensen willen wel, maar iets kunnen iets eerder een dag of twee dagen in de week met pensioen te laten gaan om daar in ruil voorplaats te maken voor jongeren. Dat is dan toch een goed idee? Nou, dat wil ik niet uh, 1, 2, 3 een goed idee noemen. Ik denk dat oudere mensen zeer waardevol zijn ja, jongens, in het arbeidsproces. Weet wat nu het vervelende is? Dan gaat het ons akkoord. Nou ja, het we is nog even, bijna, ja, nog even, even zwart rook. Er, er is ja. nog even ah, zwart rook, maar ja. u moet ons even uit laten praten. Nee, nee, nee, ons ik ga u uitvragen, maar, ik hoor, maar gewoon, ik hoor nu gewoon uw kanttekeningen erbij. Dus uh, die VUT en het de deeltijdpensioen, dat gaat niet door wat u betreft. De stageplaatsen, die genoemd werden door Vreeman... Die zijn heel belangrijk. Die zijn heel belangrijk. Jesma? Ja. ja, belangrijk is één. Je ziet in deze tijden dat bedrijven massaal de, de, de, de knippen dicht houden. Nee. En zeggen we hebben ze niet nodig, want het kost geld. Nee. Nee. Dus nee. kunnen we dat deal over maken dat we zeggen... we komen met een 100.000-stageplan. Die zijn namelijk nodig op dit moment. Er is een heel groot tekort aan stages. Bedrijven zijn altijd wel welwillend wat betreft het creëren van stageplaatsen. Met voor de met een vergoeding. Je hebt uh, minimale vergoedingen... en het is aan het bedrijf en de stagiair om overeen te komen... tot hoever dat bedrag reikt. Maar ik denk dat het hier niet om bedragen in eerste instantie gaat... maar het vooruitzicht naar een baan. Het zij een flexibele baan, het zij een vaste baan. Een stagiair moet in eerste instantie gemotiveerd zijn... om aan de slag te kunnen gaan. En misschien is dat in beginsel voor een kleine vergoeding. Dus over vergoeding. die stageplaatsen bestaat overeenstemming... alleen nog even over de voorwaarden waaronder... De voorwaarden, ja, daar kan altijd over gesproken worden. Laat iemand zich ook bewijzen. Lange doorwerken. Nou, ja. Dat werd ook genoemd. Lange doorwerken, wie is maar? Even we jong. Ja, we gaan, al, we gaan al langer doorwerken. En ik zeg, we moeten vooral niet korter gaan werken. Dus geen fut. Uh, nog langer. Ja. En langer doorleren. Doorleren wel. Ja? Ja? En, en, maar daar zit ook het haakje wat meneer Veeman ook al noemde bij die flexcontracten. Wat ik net ook al even noemde bij uh, de dame van MKB. Daar zit natuurlijk nu een probleem. De mensen die het meest... Die, die, dat lange doorleren en die scholing nodig hebben... die krijgen nu het minst. Die krijgen een tijdelijk contract. Die krijgen een hoge studieschuld met een leenstelsel. Die komen op de arbeidsmarkt zonder dat ze eigenlijk een baan kunnen vinden. Hebben bijna geen recht op bijstand. Is ontzettend moeilijke situatie. Daar moet je dus iets aan doen. En de kracht daarvoor is scholing. En ik zeg ook, dat sociaal akkoord wat we nu gaan afsluiten... dat moet echt ook een onderwijsakkoord zijn. En die component mis ik de hele tijd. Die zouden we moeten toevoegen. Scholing, mevrouw maar. Ja, scholing is natuurlijk cruciaal. Daar nou. begint alles mee. Uh, werkervaring begint natuurlijk met scholing. Met een bepaalde vooropleiding kun je aan de slag gaan bij een bedrijf... en daar werkervaring op doen. Dus schoolverlaters kunnen moeilijk aan een baan komen. Waarom? Omdat ze werkervaring missen. Werkervaring doe je op door bijvoorbeeld stage te lopen... of de verlengde stage toe te passen. Op drie punten zijn we het dus eens. Uh, ja. Op het gebied van de deeltijd-WW, of deeltijd-pensioen... hoe het dan ook mogen uh, hoe heet het? de deeltijd-WW. Uh, de deeltijd-pensioen niet, de stage plaatsen en het langer doorleren. Dus daar hebben we een beetje een deelakkoord. De flexibilisering is te ver doorgeschoten. De Flexibilisering levert banen op. Het is voor eh, ondernemers, werkgevers, MKB'ers... is het makkelijker om zeg maar, eh, mensen aan te nemen. Eh, met de kanttekening dat MKB's willen dolgraag met vast personeel werken. Maar op het moment dat het even niet, niet meer gaat ook het liefst makkelijk uh, mensen kunnen ontslaan. Want vast personeel holt je eigen vermogen uit... op het moment dat je in zwaar weer verkeert met je bedrijf... en de personeelskosten drukken te hard op je vermogen... dan is het een logische stap dat je mensen helaas hè, met pijn in het hart... want bij een klein bedrijf ja, is, uh, maar is een personeel stap, heel, heel, heel, ja, heel waardevol... Schaduwminister van Sociale Zaken. Ja, ik is ik het, is eigenlijk meer ook, het gaat over een meer fundamentele kwestie. Is een, is een werknemer vooral een soms begrijpelijke kostenpost? Of wil je van een werknemer in Nederland, in de moderne economie... Ook, vraag je ook een grote loyaliteit naar zijn bedrijf? En ik vind flexibilisering betekent voor een deel... als je dat intern doet, mensen bredere functies geven... breder inzetbaar, maar werktijden veranderen, thuiswerken... dat zijn allemaal bewegingen. Maar je vraagt eigenlijk van iemand in ruil voor... Loyaliteit en een grote inzet, ook een beetje zekerheid en vertrouwen. En daar vind ik in de verhouding in Nederland, in de, de, die schil, en dat is niet alleen met bedrijven die, laten we zeggen, nu grote risico, maar dat is ook een hele lange traditie, vind ik een foute weg opgegaan. Dat je zegt van dat de werknemer steeds meer wordt gezien als een ad hoc kostenpost, in plaats van dat je zegt van ja, dat is een, een, mede, een, mede, een medewerker in mijn bedrijf. En dus de, de, de, de, de, dat is een hele dubbele houding. Want je moet eigenlijk vragen je van iemand, en dat geldt ook voor continuïteit van ondernemers, vraag je. je vraagt een grote inzet van mensen. En dan mag je toch ook wel een zeker perspectief en zekerheid tegenoverzetten. Wie is maar van FNW Jong knikt. Klaas Knot vanochtend, president van de Nederlandse Bank en het financieel Dagblad, die zegt niet te rigoureus dat ontslagrecht versoepelen, wat nu door het kabinet een beetje voor, uh, voor wordt. Ouderen moeten worden ontzien en alleen nieuwe werknemers uh, moeten minder ontslagrecht opgebouwd uh, krijgen. Wat vindt u daarvan? Ik vind het geen slimme zet. Ik vind het ook jammer, want je voelt het generatieconflict. Weer. Het gaat hier niet om jong of oud. Het gaat hier om je positie op de arbeidsmarkt. Uh, en daar zit ook wat meneer Freeman zegt, het probleem. Hè? Die balans is, is weggeraakt. Je kan wel zeggen, Flex levert uh, banen op. Het levert op dit moment vooral onzekerheid op. Die onzekerheid hebben we met z'n allen niks aan. Juist niet nu. Uh, en helemaal niet als je die nog bij de grote groep uh, jonge mensen... die in een nieuw contract komen, die al een ontzettend, uh, ontzettend kleine kans hebben op een baan. Als je die onzekerheid dan nog in stand houdt, nog groter maakt... En voor een andere groep uitzonden, dat kan niet. Dat kan zomaar. Nou ja, het zal ons uh, geen van alle ontgaan zijn dat we bevinden ons momenteel in hele onzekere tijden. En waar je de enige zekerheid aan kunt ontlenen... is dat je jezelf in je eigen zelfredzaamheid... dus als jij als uh, nieuwe werknemer of als ouder uh, gediende in een bedrijf... twijfelt van, goh, uh, misschien verlies ik wel mijn baan... nou, doe daar dan wat aan. Volg uit jezelf wat, wat, wat cursussen. Ga naar je baas, stap naar je werkgever. Zes euro verdienen ze bij Albert Heijn. En, Bruto. Daar kan je ja, geen cursussen aan betalen, ze, hoor. ze kunnen doorgroeien bij Albert Heijn. En ik denk dat Albert Heijn heus, heus wel wat eruit. opleidingen wil faciliteren. Maar stap naar je werkgever en zeg van... joh, ik, ik, ik wil graag meedenken met het bedrijf. Ik wil mijn baan behouden. En ik wil daarbij ook dat dit bedrijf blijft groeien. Waardoor ik langer mijn baan kan blijven houden. Wat kan ik het beste doen? Ik heb zo'n idee dat we niet tot een deelakkoord komen, meneer Vreeman. Nou, uw nee, uw poging. Nee, ik ik ja, zie nou, ja. dat jong MKB een beetje twaars ligt. Ik ben een, een consensusgerichte man... Ja. Uh, kijk, deze filosofie van investeren in jezelf... die zal ook door iedereen gedeeld worden. Tuurlijk. Maar dat is natuurlijk wel in een context... waar je niet alleen als een kostenpost wordt gezien... maar waar je dat gesprek nee. ook echt met je werkgever Zeker. kan voeren... en niet met ja. het idee van misschien ben je volgende week weer weg. Je moet ik... dus dan ook een potje hebben... dat je kan zeggen, nou, uh, wil je meebewegen met de nieuwe tijd... moet je dus uh, cursus en scholing volgen. Ja, ik weet niet of die vorkheftruckchauffeur bij Albert Heijn... of die dat perspectief heeft. We maken ik... de Vreemanregeling, een potje voor scholing. Dat nee. is nou, nou, maar een goed idee. Nou, ik, ik weet niet of mevrouw Somers van MKB Jong uh, dat een goed idee ik doe, vindt. Maar ik, ik stel voor dat u. Dat is altijd goed. oké. Okay. <laughs> ik stel voor dat u zich terugtrekt in een kamertje. Er is hier een klein kamertje. Uh, hier rechtsaf uh, loopt u tegen de wc's aan. Dan linksaf en rechts heb je zo'n zithoek. Dat zijn niet de wc's. <laughs> nee, het is naast de wc. En dan gaat u even onderhandelen om te kijken <laughs> of, u, of u tot een deelakkoord komt. En uh, u deelt ons dat mee voor 12 uur. <laughs> Afgesproken? Afgesproken. <laughs> Oké. Okay. FNV Jong-voorzitter Dennis Wiersma, Tatjana Sormans, voorzitter van Jong MKB. En onze schaduwminister van Sociale Zaken, Ruud Vreeman. Een nieuwe Monty Python op film, maar dan geanimeerd. En de Duitse auto's lopen als een trein. Na het nieuws, met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een vrachtwagen gevonden waarin 8000 kilo aan explosieven lagen. De inlichtingendienst zegt dat er nog nooit zo'n grote hoeveelheid explosieven bij elkaar is gevonden. Doelwit zou een militaire basis zijn geweest. Bij een ontploffing zou een gebied met een oppervlakte van anderhalve kilometer zijn verwoest, zeggen deskundigen. Zorgverzekeraars hebben hun uitkeringen voor dyslexiebehandelingen... de afgelopen jaren zien vervijfvoudigen. In 2009 kwamen de behandelingen in het basispakket... en werd 11 miljoen euro vergoed. In 2011 was het opgelopen tot 53 miljoen. De verzekeraars zijn niet verrast. Ze wijzen erop dat mensen eerder geneigd zijn... om hun kinderen bijles in lezen of schrijven te laten geven... als ze het geld terugkrijgen. En een Italiaanse krant schrijft dat Paus Franciscus tijdens het conclaaf 90 van de 115 kardinalen achter zich heeft gekregen. Als dat klopt is hij met een bijzonder groot mandaat gekozen. Het Vaticaan doet geen enkele uitspraak over het conclaaf. En omdat op lekken en excommunicatie staat zal ook geen enkele deelnemer het nieuws bevestigen van het conclaaf. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie op de A1 Hengelo richting Apeldoorn staat Bij 12,02 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Er zijn twee rijstokken dicht. Korte file op de A20 richting Gouda, 2 kilometer bij Rotterdam Centrum. En er zijn problemen bij de spoorwegen, want het is een Alkmaar en uit Geest rijden door een aanrijding geen treinen. En de vertraging is meer dan een uur. Met Felix Burgers Kan het u wat schelen als de newsreader van Google verdwijnt? Hoe dan ook, ik ga er het komend half uur even over praten. Ja. Zo begint hij. Find the man. A brown-eyed girl. Hey, where did we go? Days the rain. and a jumping Lady, I'm with you. Morrisson is een beest op het podium. Ik heb hem al een paar keer zien optreden. Onvoorstelbaar zeggen wat maakt hij zich druk en wat gaat hij te keren en wat is hij eigenlijk onsympathiek? Maar Brown-eyed girl, wat een nummer is dat nog steeds. Het 1967. De The life of Monty Python's Graham Chapman. Oh, come on, Mum. This must be one of my major formative experiences. Was full of naughty bits. Stop it. That is naughty in the extreme. <laughs> Now comes an animation epic. Chapman, sir. <laughs> you know very well there's not a shred of truth in it. Oh, okay. Dat was een fragment uit de trailer van Elias Autobiography. Dat is een animatiefilm over het leven van wijlen Graham Chapman. Dat is een van de leden van de legendarische Monty Python cast. De film opent woensdag het Holland Animation Film Festival, het HAF. En bij mij zit de programmadirecteur Gerben Schermer. Meneer Schermer, goedemorgen. Dankjewel. Goedemorgen. wel. Uh, ja, Binnenkomen met Monty Python, dat lijkt me de gedroomde opening. Wat is het voor een film? Uh, het is een film die gebaseerd is op de biografie, de teksten die uh, Graham Chapman in de jaren tachtig heeft geschreven. En ook ingesproken. En dat is waarschijnlijk ergens heel lang blijven liggen. En op een bepaald moment is dat opgepakt door Bill Jones en een aantal vrienden en collega's. Bill Jones is, Bill dit? Jones is de zoon van Terry Jones. Maar ook van hij Monty is de, Python, hè? Ja, hij is animatieregisseur van de film. En ze hebben een aantal mensen bij elkaar gebracht. Verschillende studio's die in verschillende stijlen deze film in beeld hebben gebracht. Wat mooi is, dat alle overlevende. -leden ook de stemmen hebben geleverd. En die dus doen het, mee? Die doen mee. En ja. horen dus ook een stem in het dodenrijk. Van Graham Chapman. Ja, ja inderdaad. Ja, als je het zo noemt. Uh, Klopt. Ja. Die, die is duidelijk te horen en die is verwerkt in die hele film. Het is duidelijk film. herkenbaar. Het is gewoon uh, zeg maar, de hele soundtrack of het hele geluidsband van hem... <kwijnt> die is gewoon gebruikt als een voice-over in de film... Dit is een film op bioscooplengte. Uw festival heeft internationale animatiefilms in, in alle denkbare categorieën. Korte films, studentenfilms, experimentele films. Noem maar op. Noem eens twee films waar we zeker naartoe moeten. Twee films. Eén uh, film is met een concert, dat is Alois Nebel. Alois Nebel is de prijswinnaar van 2012. En die wordt nu opnieuw vertoond, maar meer ook met uh, experimenteel. Er worden beelden vertoond uit de film. Dus niet alleen maar film als bewegend beeld. En de, de makers van de film die, die verzorgen de muziek live... En dat is op zaterdagavond... Die op kunnen ook spelen, die makers van die film. Uh, de ene is een zanger. De tekenaar van de <laughs> oorspronkelijke strip is een zanger. En dat wordt echt een hoogtepunt. Dat kan ook maar één keer. En, en, en de rest, uh, u zegt een concert. Het is een concert. Ja, we noemen het een concert. Maar het is, bijna, het, het is heel experimenteel. Het is een concert met, met de film en met beelden uit de film... en beelden uit, de, uit het stripverhaal waar het op gebaseerd is. Dat uit is De, een, 80. de tweede. De tweede, wat ik zelf heel interessant vind, maar dat is niet een lange film... maar dat is een programma, en dat is een programma, de strijdbare film. En dat is een, een film, een genre wat ik een beetje mis eh, op dit moment in animatiefilmen. Animatie is toch veel eh, dat er moet worden gelachen. En we hebben nu een programma samengesteld met films... die meer maatschappelijk politiek geëngageerd zijn. En er is, een en is het dat dan? Er zijn dik? verschillende programma's, Er zijn een stuk of uh, 25 programma's. Maar een van de mooiste films, dat is een van mijn favorieten... is uh, Agouta Deli van Gerrit van Dijk. En Gerrit van Dijk is de bedenker van het festival uit de jaren 80... en is vorig jaar december overleden. En het is ook het, uh, een beetje een eerbetoon aan hem. En Agouta Deli heeft in 83 uh, het Gouden Kalf gewonnen. Vergis ik me nou, of gaat het in Nederland steeds een beetje beter met animatie? Nee, het gaat wel beter. Maar het, gaat ja? ook, het, het is ook moeizaam. Het, het is aan de ene kant is het uh, heel moeizaam natuurlijk met alle bezuinigingen. Uh, het Nederlands Filmfonds, die normaal gesproken... Uh, toch een substantieel aandeel moet financieren van de film... Uh, die moet ook bezuinigen. Kunnen ze ook niks aan doen. He, we zijn allemaal slachtoffers, tenslotte. Maar... Het gaat goed dus dat mensen willen echt films willen maken. Ze werken wel heel hard om het toch te realiseren. Ja, en er zijn bij de, de laatste Oscar won uh, Erik-Jan de Boer. een van special effects voor ja, de film The Life ja. of Pi. Maar dat is natuurlijk een, een buitenlandse film met heel veel budget. Maar, uh, heel maar veel hij komt voor, uit Nederland. Hij komt uit Nederland en heel veel uh, complimenten voor de man. En Michael Dudok-Wit. Michael Dudok-Wit, ook een talent. Met uh, die korte animatiefilm en Daughter. Ja, dat was 2000. Dus Nederlanders gaan het, krijgen de kneepjes van het vak Ik denk de dat, dat, Nou, dat zonder meer. Maar ik denk dat ook de expertise is van Nederlandse filmmaker. Het zijn individuen die uh, heel goed zijn in het vertellen van korte verhaaltjes. Vijf tot tien minuten. Vader en dood is een film van zeven, acht minuten, zoiets. Dus dat is ook de expertise die wij hebben. En op dit moment wordt er heel hard gewerkt aan uh, de realisatie van lange animatiefilms. Dat is iets... Waar wij nog niet goed in zijn. Maar films zoals Toy Story van, van Pixar ja, Films bijvoorbeeld... Dat, dat, die dat, zien dat, we hier niet. Die, die zien we hier niet gerealiseerd worden. Maar ook niet hier alleen, hoor, ook niet in Europa. Dat zijn zulke gigantische projecten. Nee. Die expertise hebben we niet. Dat moeten we ook niet willen. Ik denk ook, als we ons daarop gaan richten... dat we altijd zullen verliezen van de Amerikaanse industrie... Nou, ik kan me nog herinneren een film over Tom Poes in de jaren tachtig. Ja, kan ik me nog herinneren. En daarna bleef het lang stil. Daarna bleef het heel lang stil. En er zijn nu echt hele serieuze initiatieven om, uh, om dat weer op gang te brengen. Het, het idee van het Filmfonds is om elk jaar lang animatiefilm uh, in de bioscoop te krijgen. Waar Nederland een hele belangrijke rol in heeft. Echt een gaan volwaardige gaan animatiefilm. Een volwaardige animatiefilm. En we hebben natuurlijk recent twee gehad. Vorig jaar hadden we de Sprookjesboom van Hans Walter. En nu ja, hebben we. De Efteling, Efteling De Efteling, inderdaad. Dat ja. is ook helemaal door de Efteling gefinancierd. Maar het blijft een Nederlandse productie. En dan hebben we natuurlijk Nijntje. Die nu draait. Voor wat de hele kleintjes. Wat vindt u ervan van Nijntje? Ik vind het fantastisch. Waarom? Uh, omdat het een doelgroep is waar normaal gesproken geen lange films voor worden gemaakt. Dus ik, het, het hele concept vind ik fantastisch. Hè? Nijntje is natuurlijk een... een, een ja, ik vind het prachtig getekend, maar het is een heel stijf figuur eigenlijk. Hè? Er gebeurt niet veel. En dat maakt het toch gelijk mooi. Het is gewoon een pictogram. Maar dan in een boekje... En de film heeft dat uh, met heel veel respect. Uh, heeft dat weet, uh, te continueren in de film. He, je ziet die nijntjes ook nauwelijks bewegen. En dat, dat, dat, ik vind het fantastisch om eruit te zien. En het concept van een presentatie: een bioscoop met het licht half aan. En de kinderen die door de zaal kunnen rondlopen. Ja, is toch mooi? Ik had het al net over die Eftelingfilm. Ja. Um, gaat het. Ja, gesponsord worden door meer bedrijven in de toekomst dan? Een animatiefilm? Want hoe kom je dan anders aan het geld? Behalve van het filmfonds? Het is een vorm. Kijk, uh, je hebt natuurlijk heel veel crowdfunding. Misschien dat daar nog financiering uit daar komt in de toekomst. Uh, maar je zal sowieso uh, co-financiers moeten vinden... je een lange film willen maken. En dat kan niet alleen maar door Nederland worden opgebracht. Ook niet alleen maar door het filmfonds. Maar goed, u heeft wel het streven om elk jaar een, een ja, voorwaardige film te brengen. er zal dus heel veel geld uit het buitenland moeten komen, Coop-productie. Maar ook een animatiefilmproductie is natuurlijk gigantisch groot. Dus je zal ook in die zin moeten samenwerken met buitenlandse studio's. En buitenlandse studio's die meedoen, die kunnen ook weer geld binnenbrengen. Het is niet alleen maar uitgeven, maar ook cofinanciering. De buitenlandse filmfondsen kunnen ook meebetalen. En in het voormalige Oostblok is het waarschijnlijk goedkoper dan hier, hè? Uh, wel... Ja, ik denk, nou, er zit één land, dat is uh, wel interessant, is in Riga zit een studio... die vrij veel in de uitvoering doet. En die zijn er ook heel erg in gespecialiseerd. Ik geloof dat Nijntje daar ook voor een groot deel gemaakt is. Even terug naar het festival. Ik las dat René Windig... we kennen hem als uh, de stripfiguur uh, ja, Heinz... Ja, ja, he? ja, dat Windig als, als gastprogrammeur optreedt. Ja. Wat gaat hij laten zien dan? Hij, het is zeg maar, het wat voortbeduurd op wat hij in de jaren tachtig deed. Uh, hij had organiseerde filmavonden voor vrienden en kennissen. En dat was altijd Felix de Ket. dat is zijn favoriet. Ah, en hij ja, vertelt erbij, hij onderbreekt de films, vertelt nog wat leuks. Het, het ligt helemaal in het verlengde van zijn humor. Hè? Heinz, René Windig en Felix de Ket. dat is gewoon een eenheid. En hij gaat het weer doen, het wordt vertoond op 16 mm. Onder andere in, in een zaaltje, hij laat dingen zien. Hij laat dingen zien uit zijn eigen verzameling. Hij vertelt erover, dus wat hilarisch. Het zijn echte. Uh... Prachtige dagen. die het zijn prachtige, prachtige dagen. Eh, Herman Schermer is programmadirecteur van het Holland Animation Film Festival. Het HAF van 20 tot en met 24 maart in Utrecht. En meer informatie natuurlijk op de website degids.fm. Hartelijk dank, veel succes en vooral veel plezier. Dankjewel, je wel. Paniek onder veel internetgebruikers. Nu zoekgigant Google wil stoppen met de zogeheten newsreader. Er zou te weinig gebruik van worden gemaakt. Daar denken de gebruikers natuurlijk anders over en ze laten het er niet bij zitten. Francisco van Jolen volgt voor ons die digitale ontwikkelingen. Francisco, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat willen die gebruikers dan? Wat gaan die doen? Nou, laten we eerst even vertellen wat het is. Misschien kennen veel mensen het niet. Het is, wat het is niet Google Nieuws. Het is niet zo dat je naar Google gaat en je klikt op Nieuws... en dat je dan het nieuws ziet dat het om dat systeem gaat. Het gaat om een systeem, de Google Reader. Daar verzamel je RSS-feeds in. De meeste mensen kennen dat waarschijnlijk niet. Ja, wel een beetje van namens. Ja, ik ken dus dat het, maar goed. Op een website zie je RSS-feeds dat betekent eigenlijk... Dat is een hele mooie vinding, ooit eind jaren negentig uh, uh, populair geworden. Uh, door de podcast, dat laat ook mooi zien wat het uh, probleem is. Vroeger was het zo dat als je op internet zat en je wilde weten... of er iets nieuws was op een site, moest je naar die site toe om te gaan kijken. Staat welke, er een, welke site? Nou, gewoon een site, ja. de site van de Gidsfm bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Okay, yeah. Nou, dan ging je naar de site van de Gids ging je kijken of er iets nieuws op was. Nou, en op een gegeven moment was iemand, uh, het, was, is er een systeem ontwikkeld... waarbij die site zelf aan andere systemen liet weten... Dat, die, dat er iets nieuws is. En de podcast is daar het beste voorbeeld voor. Stel dat je dit programma terug moet luisteren, wil luisteren... Nou, dan kan je dat doen door, uh, met, met, door steeds op de site te gaan kijken... of er nieuwe onderdelen zijn. Er zijn ook podcasts, daar abonneer je op. En dan krijg je automatisch een nieuwe aflevering als die er is. Ik weet trouwens helemaal niet of de gids nog een podcast heeft. Ik zou het niet weten. Ik heb dus ook geen beetje, idee, maar je kan het wel beetje, terugzien op de site natuurlijk. En daar komen we een beetje op. RSS en dat soort dingen zijn een beetje achterhaald. Die zijn ondergesneeuwd door de opkomst van sociale media... Eh, waardoor mensen op een andere manier te weten zijn, eh, komen wat er voor nieuws is. En daarom heeft Google op een gegeven moment gezegd, weet je wat, we gaan daarmee stoppen. Want die dachten, ja, we zien dat teruglopen. En dan gebeurde er een paar interessante dingen. Ten eerste wat er gebeurt, is dat er protest komt. Dat gebeurt natuurlijk altijd, ook als je het Telegram afschaft. Zijn Er nogal een paar bejaarde verzorgingshuizen of zo waar geprotesteerd wordt oh, ja, tegen ja, ja, ja, ja. de afschaffen van het Telegram. Maar hier gebeurde iets bijzonders. Er werd meteen een petitie gestart op change.org. En die petitie haalt nou eigenlijk binnen een dag 100.000 handtekeningen dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Dat is eigenlijk toch wel zeldzaam. Uh, om te zeggen van, joh, Google, alsjeblieft, kom terug op je besluit. De kans dat dat gaat gebeuren, is niet zo heel erg groot. Maar dat laat wel wat zien. En waarom stopt Google natuurlijk? Dat wil je dan weten, Felix. Ja, het is goed dat je... Ik ga even weg. Ja, omdat het een achterhaal... Blijf nou eens een keer zitten, man. Gaat, als ik, je nou, ik, ik leg even uit wat er is. Jij schrijft je op Facebook. Nou, luister... De, de, uh, de, weet je nog wat je, wat je eigen vraag was? Waarom stopt Google? Ja, ja omdat, het is, omdat het gebruik afneemt. Ja. Vraag drie. En wat belangrijker is... Wat belangrijker is... Dat is ja, is dat dan erg? Natuurlijk is het, natuurlijk een natuurlijk, volgende vraag. Wat belangrijker is... Dit is een heel raar gesprek, Felix. Dit was niet de bedoeling. Sorry. Uh, is gelukkig niet op RRS te vinden. Nee, hè? <lacht> uh, Google heeft een beetje de boot gemist met sociaal netwerken. Dus daar zijn ze pas later mee gekomen. Ze hebben Google+. Plus, eh, daar zijn wel veel mensen die zich op geabonneerd hebben. Maar er zijn maar niet zoveel mensen die er echt gebruik van maken. Dus niet het succes wat het zou moeten zijn. En uh, ja, dit is een manier ook om mensen te dwingen om van Google Plus gebruik te gaan maken. Maar zijn er ja. nog wel mensen die uh, gebruik maken... van dat ja, RSS-achtige ze... systeem ja, in de nieuwsreader? Er zijn zelfs bedrijven die er afhankelijk van zijn... die dat nieuws verder verspreiden. Zo. En ik ben zelf iemand die er elke dag gebruik van maakt. Ik werk bij Joop. We hebben een redactie, typisch voorbeeld. Journalisten, redacties die daar gebruik van maken. Zo krijg je heel gemakkelijk de nieuwsselectie. Uh, heb je een overzicht van wat er binnenkomt uh, snel. En uh, kan je daaruit selecteren, uit, uit honderden nieuwsbronnen... wat anders toch vrij lastig is... Uh, dus ja, dat is wel. En het is ook om een andere reden. Uh, van belang? Van belang. En dat is dat het laat zien hoe nieuwsconsumptie verandert. Dus uh, dit is eigenlijk gewoon een SEC-overzicht... van wat er nieuw op de site komt, dat krijg je te zien. En wat zie je? Er gaat een trend naar dat je nieuws consumeert via Facebook, via Twitter. Dan zijn het andere mensen die jou attenderen op wat er nieuw, er nieuw is. En ja, dan heb je dat niet meer helemaal zelf in de hand... Nee. En nu kan je het zelf filteren. Ja, en wat daarbij belangrijk is, is dat je ziet dat bedrijven als Facebook... die laten algoritmes los op het nieuws. Dus ze kijken aan de hand van allerlei van jouw voorkeuren... van welk nieuws jij wil zien. Nou, en daardoor hebben ze dus controle over wat jij te lezen krijgt. En hierbij zou je kunnen zeggen, had de gebruiker dat zelf nog aardig in de hand. Mag ik nog één vraag stellen? Ja, stel jij eens een vraag. Je bent beroemd en je wordt voortdurend beledigd via Twitter. <laughs> wat dan? Ja. Ja, je kan het je niet voorstellen, Felix, maar dat gebeurt. Er zijn mensen die zitten op Twitter en hun vermaak is om mensen die bekend zijn... daar hebben ze altijd een beetje uh, moeite mee, kennelijk, om die te gaan lopen beledigen... en daarna opmerkingen te maken, te kwetsen. Je kent het allemaal wel. Ho, ho, ho, wat is dat fijn. Uh, nou, dat was een mooi uh, voorbeeld van. Uh, uh, in Engeland heb je ook dat soort mensen die dat doen. En er was er eentje die dacht, uh, weet je wat, ik ga eens even lekker een uh, bokser lopen beledigen... want die had net een belangrijke wedstrijd verloren... En uh, hij riep dingetjes als van, uh, uh, ja, je bent uh, passé... en je kan de volgende keer bij beter een tienjarige, een tienjarige uitnodigen. Dat was uh, Curtis Woodhouse, een lichtgewicht als ik me niet vergis. En die zegt, joh, ik word er zo boos om. Uh, ik, leef, ik, uh, lever een, uh, ik geef een beloning van duizend pond aan mijn, degene van mijn volgers... die mij weten te vertellen waar die gozer woont. Oh ja? Ja. En vervolgens, dat had hij binnen momenten had hij te pakken waar die kerel woont... rijdt vervolgens uh, naar zijn straat, maakt een foto van zijn straat en zegt... nou zeg maar welk nummer het is, of moet ik alle deuren afgaan? Waarop die jongen zei van, oeps, dit was niet de bedoeling. Ik piek mijn excuses aan en zo. En toen zag je wel, ja, grote mond, wel op Twitter. Niet het echt. Keyboard heroes, we kennen het verschijnsel. En je moet natuurlijk niet mensen naar mensen in huis gaan om ze te bedreigen. Maar je moet mensen ook niet uitschelden. Het zou wel helpen als mensen op Twitter gewoon normaal zouden doen. Francisco van Jolen met een coherent verhaal. Hartelijk ik dan graag tot volgende week. Rescue me! De Zit ik vol vuur een plaat aan te kolgen. die komt vervolgens niet. Nou, de autoverkoop dan maar. Het is een Duits feestje tegenwoordig, want waar de grote fabrikanten hun auto's aan de straat steden niet kwijtraken, doen drie Duitse merken het wel goed. Aangeschoven is Wim oude onze automan. Goedemorgen. Wim. Felix, goedemorgen. Het gaat dramatisch met de autoverkoop, maar drie Duitse merken die bieden dapper weerstand. Welke? Ja, nog, nogal. En uh, dat is meer dan dapper weerstand bieden, want ze, ze hebben een, zeg maar, 80% grip op de markt voor, uh, voor de luxe premium auto's. Uh, dat zijn Audi, BMW en Mercedes. Uh, ze hebben een, een jaarproductie van bij elkaar 5 miljoen auto's, op de ja. wereldproductie van 75 miljoen. Maar ze verdienen aan die 5 miljoen auto's zo ontzettend veel geld en uh, iedereen wil ze hebben. Nou, ik heb nog steeds geen merk gehoord, vel. Uh, Audi, BMW en Mercedes. Oh, dat ja. zei jij. Maken ze dan zulke speciale auto's? <tus> ik weet afgeleid door Francisco. Nou, ze, ze zijn van oorsprong, zeiden het merken, die dus uh, in typische grote, luxe Duitse auto's waren gespecialiseerd. Ja. Maar ze hebben dat uh, werkelijk uh, doorontwikkeld uh, met, met een modelgamma wat uh, met name buiten Europa, China en Amerika erg geliefd is. Duitse kwaliteit verkoopt goed in, in die landen. En uh, door die, zeg maar, die extra kwaliteit, die, uh, die extra uitstraling door die en, en, de, en de innovatie van de techniek kunnen ze hogere prijzen vragen. En daardoor zijn de winstmarsjes enorm goed. Kunnen wij spreken van premium cars in dit geval? Ja, het woord premium, dat wordt tegenwoordig overal te passend te onpas gebruikt. Je hebt ook premium zuurderans tegenwoordig en, en noem maar allemaal op. Maar dat is eigenlijk de, de, de term voor die auto's. Ze bieden wat extra's, ze hebben een, een premium aan, aan toegevoegde waarde. Ja, er gaat er nog iets overheen over die drie auto's in die uh, klasse? Uh, er gaan uh, natuurlijk een paar merken zoals Bentley en Rolls-Royce en Ferrari... die zitten daarboven, die doen het ook heel erg goed. En dan zijn er nog een paar uh, niche-spelers in de marge. Dat zijn Volvo, uh, Jaguar, en Land Rover en Lexus... die die andere 20% van dat marktsegment eigenlijk opvullen. Maar uh, deze drie Duitse merken, die bepalen de markt. 80%, maar uh, ja, wat maakt Mercedes bijvoorbeeld zo aantrekkelijk? Uh, Mercedes heeft natuurlijk het uh, imago van de klassieke Duitse kwaliteitsauto... Uh, dat, daar hangt een prijskaartje aan... maar er zijn mensen die zijn gek op die sterren voorop. Ze werken hun hele leven, vooral in Duitsland was het oorspronkelijk zo... maar ook in Amerika, als je die ster op je motorkap hebt... dan heb je het bereikt. Uh, Audi, dat spreekt meer uh, een jongere generatie aan. Uh, komt voort eigenlijk uit het Volkswagen-concern... en behoort daar ook nog toe, maar is een eigen divisie <coughs> geworden. Uh, is wat, wat, wat brutaler in zijn, uh, in zijn design. Grote mond, letterlijk en figuurlijk... Uh, maar toch het, ook technisch interessant. En, en BMW was van oudsher het sportieve merk. Uh, daar hebben ze goed op uh, gecapitaliseerd in de loop van de jaren. Ja, betekent, zijn wat bedoel je daarmee, gecapitaliseerd? Nou, ze hebben het, het, het, het sportieve, uh, wat ze op de circuits verdiend hebben... ook omgezet in producten die sportief rijden. En bovendien zijn ze op het gebied van technologische ontwikkeling... eigenlijk uh, degene die de voorsprong hebben genomen. En die auto's zijn tamelijk duur of hebben die een enorme winstmarge? Uh, ze zijn duur, want ze kunnen zich een hoger prijsniveau permitteren. Want die consument uh, die die auto wil hebben uit een zekere begeerte... en een be zekere status, die wil daarvoor betalen. Ze krijgen er ook iets exclusiefs voor. Niet wat uh, de grote volumemerken produceren. Uh, extra accessoires, wat extra technologie. En, en, en dat prestige wat, wat ze allemaal op hun eigen manier proberen in te vullen. Audi gaat op het ogenblik heel erg op de Italiaanse dynamische tour. Uh, Mercedes probeert zich met die wat van jongen, want het had een beetje een oudbollig image. Maar ze werken heel erg op dat terrein aan, de, aan hun status, aan hun kwaliteit. En doordat ze wat duurder zijn, is er een wat meer winstmarge op. Vooral op de accessoires. Um, wanneer je een, een bepaalde, um, een bepaalde uh, zeg maar Mercedes, BMW of Audi neemt... dan zijn ze al 10 tot 20 procent duurder dan een vergelijkbaar volumemerk. Maar wanneer je de accessoirelijst, de prijslijst daarvan ziet... dan, dan lopen de rillingen soms over je rug. Bij, en bij Porsche zelfs. 5.000 euro voor een set speciale lichtmetalen wielen... terwijl die voor een, voor een Kia waarschijnlijk stukken goedkoper zouden zijn. Dus je moet afdingen? Uh, of doe je dat niet als Mercedes-klant? Nou, je, je kan dat wel proberen en je krijgt tegenwoordig ook daar wel wat korting. Maar uh, ja, uiteindelijk ze weten heel goed dat je die auto's graag wilt hebben. Daar spelen ze ook wel op in. Vorige week zei je hier nog dat juist merken als BMW en Audi zich zorgen moesten maken... voor de opmars van de betaalbaardere auto's zoals de Volkswagen Golf. Zet je ernaast? Nee, dat, niet helemaal. Het, het, het, het is namelijk zo dat uh, die luxe merken, die premium merken... die moeten natuurlijk een nieuwe, een nieuwe kopersgroep aantrekken. Want niet iedereen kan zich een auto van 50, 60, 70.000 nee. euro uh, permitteren. Dus komen ze met kleinere modellen. Bovendien moeten ze zuiniger auto's bouwen... en met minder CO2 van de Europese uh, wetgever. En uh, dan komen ze natuurlijk dicht in de buurt... van de kleinere, goedkopere auto's. Maar die proberen juist een garantje mee te pakken... Van dat premium segment, door zichzelf ook hoger te afficheren in de markt, hoger te positioneren met meer uitrusting. En dan krijg je dat een Citroën DS3 inmiddels ook een begeerlijk uh, autootje geworden is, ten opzichte van een Mini, maar wel 2000 euro goedkoper is. En dat, dat zie je met een Kia C ten opzichte van een Mercedes A-klasse. En bij Volkswagen zelfs dat de Volkswagen Golf toch ook een paar duizend euro goedkoper is dan de Audi A3, die technisch eigenlijk identiek is, maar net even die andere uitstraling heeft. Dus daaronder in die markt wordt het heel cruciaal dat ze daar uh, zichzelf blijven onderscheiden om die premium status uh, te behouden en te blijven verkopen en zo goed te kunnen verdienen. Stel, je krijgt van mij een auto. Ik kan het niet betalen, maar stel. En je mag kiezen tussen een golf, een Mercedes, een BMW of een Audi. Of een golf, een Mercedes, een BMW of een Audi. Welke kies je dan? Um, dat is, een, dat is een, een voorschrijdend inzicht. Maar op dit moment denk ik dat een Volkswagen Golf wel erg uh, favoriet is. Ah, dat ga is. jij niet doen. Ja, ja, dat, dat, dat zou doen. misschien... Want als je hem een, doorverkoopt, heb je veel minder geld dan als je een Mercedes doorverkoopt. Nee, dat is het, dat is het punt. De restwaarde van, een, van een, een Volkswagen Golf, die is ook hoog. En dat komt omdat Golf als volledig model. Golf, hè, zeg jij. Volkswagen ik, Golf. Ja, ik weet nooit hoe ik dat uit moet spreken. Maar ik zeg maar gewoon uh, voor van meen, een Duitse go een Golf. Ja, ja. Golf, oké. Okay. Uh, daar, uh, daar zit een hoge restwaarde op. En dat komt omdat uh, Golf in dat segment van de populaire compacte auto's... Wel de beste kwaliteit biedt. En uh, die hebben dan weer een concurrentiestrijd met nog goedkopere auto's. Het is allemaal gesegmenteerd, maar het overlapt elkaar ook wel. Dankjewel, Wim Ouderwering, Graag tot volgende week. De buis vanavond. Als u. Wil zien wat grappig is en echt om te lachen... dan kunt u vanaf 8 uur terecht op de BBC. Op One en later ook op 2, is er een integraal verslag te zien van Red Nose Day. Hoe de Britten geld inzamelen voor goede doelen. En dat doen ze altijd met humor. Het programma heet Funny for Money... en duurt tot ver na half drie vannacht. En als u een beetje wil lachen, dan kunt u zich beperken... tot de college tour van vanavond om vijf voor half negen op Nederland 3. Twan Huis ontvangt de Britse cabaretier Eddie Izzard, Bekend van zijn vrouwenkleren, maar vooral om zijn hilarische optredens. En wilt u niet lachen, dan kijkt u naar de vele andere programma's. Ik en, zeg niks hoor, Jurgen van der Berg zit hier. Ja, nee, maar Als je wil lachen moet je misschien ook vanavond even naar Voetbal International kijken. Want uh, de fitty tussen uh, Derksen en Genee hè, die is op een hoogtepunt nu. Is, zit is, hij daar is, vanavond? is dat echt of is dat denk een Ik denk wel dat ja? het echt is. We gaan ja, straks even beginnen met ja. de eindredacteur van het programma. Want die zit er maar mooi mee met die twee campanen. Ja. Uh, dat dus, de nationale politie heeft allerlei uh, regels gesteld... aan het dragen van politieuniformen in tv-series. Uh, daar gaan we ook even over praten. En de stelling om half twee in stand.nl. En die luidt, de nieuwe voetbalwet is streng genoeg... En Burgemeester Aleid Wolsen van Utrecht gaat erover meepraten. De nieuwe voetbalwet is streng genoeg. Ze kunnen bellen met welk telefoonnummer Jurgen van den Berg? 0800 1101 natuurlijk. Dankjewel. Surf naar de degids.fm. Een goed weekend. Annuncio hobbis. Gaudium meinu. Abemos papa. Paul is een Argentijn. En Argentino. Argentijn Bergoglio is dus de nieuwe katholiek leider. En Paus die zich Franciscus noemt.